Dit is Ewel de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de overdrachtsbelasting verlagen. In de meest genoemde variant gaat die van 6 naar 2 procent. Morgen neemt de ministerraad er mogelijk al een besluit over. melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De maatregel zou onmiddellijk na het kabinetsbesluit moeten ingaan en duurt voorlopig een jaar. De vereniging Eigen Huis en de makelaars zijn blij dat de overdrachtsbelasting omlaag gaat en verwachten veel effect.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 De ministers Roosentaal en Hille zitten op één lijn als het gaat om Libië. Dat schrijven ze aan de Tweede Kamer. Hille zei gisteren dat de missie over drie maanden afgelopen moet zijn en dat Nederland zeker niet zal bombarderen, zoals andere NAVO-landen wel doen. Minister Roosentaal had gezegd dat dat nog geen uitgemaakte zaak is. Hille en Roosentaal zeggen nu dat het Libië-beleid sinds het Kamerdebat van acht dagen geleden niet is veranderd. Op het station van Amersfoort is een bejaarde vrouw zwaar gewond geraakt toen ze met haar rolstoel van het perron reed en op het spoor belandde. Een trein die bij dat perron zou stoppen moest een noodstop maken en kwam vlak voor de vrouw tot stilstand. De vrouw raakte zwaar gewond, niet door de trein dus, maar door de val. De oorzaak is nog onduidelijk. In de Champions Trophy hebben de Nederlandse hockeysters Argentinië verslagen. Tegen de titelverdediger en wereldkampioen werd het 2-1. Maartje Palmer scoorde beide doelpunten uit een strafcorner. Nederland staat in de winnaarsgroep nu op de tweede plaats. Achter koplopers uit Korea dat een beter doelsaldo heeft. Het weer. Vannacht vooral in de kustgebieden een bui. Morgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en is er opnieuw kans op enkele buien. Het wordt gemiddeld 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Since give them a sense of pride, to make it easier, let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. Someone to look up to. I never found anyone to fulfill my need. A lonely place to be. So I learned to depend. To me 6.9 Zfm. ZFM Ik heb dezelfde ogen En ik krijg jouw trekken om mijn mond Vroeger was ik driftig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 En misschien ben ik geworden. Till Be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. And you saw me from.